Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vrouwen die tussen 2005 en 2008 zzp'er waren en een kind hebben gekregen... komen alsnog in aanmerking voor een uitkering van ruim 5.500 euro. Naar schatting 20.000 vrouwen kunnen aanspraak maken op de regeling... die is ingesteld na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In 2005 werd het recht op zijn zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen geschrapt. En drie jaar later werd het opnieuw ingevoerd. Een aantal vrouwen dat intussen een kind had gekregen vond dat oneerlijk en stapte naar de rechter. Uiteindelijk stelde de Raad van Beroep ze in het gelijk. De betreffende vrouwen kunnen bij het UWV de compensatie aanvragen. In Delft is een atelier opgerold waar nep merkkleding werd gemaakt. De geïmporteerde kledingstukken, schoenen en tassen... werden in het atelier voorzien van labels en andere opdrukken... waardoor ze leken op duurdere merkkleding. Er zijn zeecontainers vol met spullen in beslag genomen. De politie kwam het atelier op het spoor dankzij informatie uit een ander onderzoek. Toen de politie binnenviel waren er vier mensen. Een man van 45 is aangehouden. De drie anderen, twee mannen en een vrouw, sliepen volgens de politie ook in de loods. Mogelijk zijn ze het slachtoffer van mensenhandel. Een schoenenfabriek uit Limburg mag 375.000 paar laarzen gaan maken voor het leger van de Arabische Emiraten. Het is de grootste bestelling ooit voor dat bedrijf. Eerder was er wel al een bestelling van 8000 paar schoenen. Die was voor de luchtmacht van Abu Dhabi. Het weer, de lucht boven Nederland, kleurt op veel plaatsen oranje. Dat komt door stof uit de Sahara en asdeeltjes van de bosbranden in Portugal. Die worden meegevoerd door de harde wind. En doordat het zonlicht wordt gebroken door die stofdeeltjes, ontstaat er een oranje gloed in de lucht. Het blijft de rest van de dag droog. Morgen wisselend bewolkt en tot de avond droog. Mogelijk dat dan in de avond in het noordwesten een spat regen valt. Het wordt 17 tot 21 graden morgen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Veel vertraging in de Randstad zonder echt veel bijzonderheden. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. 5 kilometer kost je ongeveer een kwartier extra. Na 27 Utrecht richting Gorkum bij Noorderloos, 10 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier. Na 44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar, 4 kilometer. Ook dat kost je zo'n 15 minuten extra. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht bij Haastrecht 2 kilometer. Maar ook dat kost je ruim een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Four, three, two, one, zero. Let's start the party. Let's start the party. En dat ging nog niet helemaal lekker. Maar dat komt vast wel goed in de toekomst. In ieder geval u luistert naar een nieuwe aflevering van De Muziek Boulevard. Hier op uw zaal... Een gezellige uitzending van natuurlijk dit tweede deel van Muziek Boulevard. Met Dion, die we zo meteen gaan bellen. Die heeft een eigen singeltje uitgebracht. En daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. We hebben nog wat nieuws. We hebben nog heel veel andere leuke gezelligheid op uw radio. En natuurlijk ook, zoals het programma naam al zegt, Muziek Boulevard. Dus ook heel veel muziek. We gaan luisteren naar het volgende plaatje. En zo meteen hoort u Timon ook weer op uw radio. Maar uh, dan uh, hoort u hem natuurlijk gezellig hier ook. En uit, uh, ja. Dan is het tijd voor het volgende plaatje. Ik kom er niet helemaal uit mijn woorden dus. Maar uh, we uh, gaan luisteren naar Wake Me Up van uh, Jamai. A... Feeling my way through the darkness God by ZANG Pass me by If I don't know But not my eyes But then that's fine By me So wake me up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 je blonde haar, je mooie ogen, gewoon een spektakel. En ik zie donders goed die luiden 's nachts naar je kijken. Soms heel rijken. Je kunt ze niet met mij vergelijken, want mijn liefde is oprecht en heel acceptabel. Hou me maar vast.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 In het tweede uur van Muziek Boulevard. Formidabel van Wolter Kroes hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, Wolter Kroes meldde net op zijn Facebookpagina dat hij weer bezig is met nieuwe muziek te maken samen met Edwin van Hoevenlaken. Dus dat is wel heel erg leuk. En ook weer fijn dat er weer een leuke nieuwe plaat komt met Wolter Kroes. Hey, um, Tijmen, um, heb je afgelopen dagen televisie gekeken? Ik heb, uh, ja zeker. En ik heb ook naar het uh, televisie gegaan. Dat wilde ik net vragen. Ja, wat vond al. jij van de uitslagen? Terecht. Ja? ja. Lubach? Leuk. Ja, ja. leuk. Ik, ik, ik vond, Lu, Lubach is natuurlijk een held uh, in wat hij doet. Ja. Maar uh, wat ik ook een erg goed uh, programma vind... en ook de Nederlandstalige muziek een beetje steunt... dat is uh, De Beste Zangers. Beste Zangers, ja. Had hem ook, uh, en had hem ook verdiend. En Robinson... Had hem ook mogen verdienen na die uh, 20 jaar dat ze op de buis zijn. En uh, Beste Zangers 10 jaar. Dus eigenlijk, als je serieus kijkt... Hè, was het eerlijkste geweest dat Robinson of Beste Zangers hem hadden gewonnen. Daar uh, ben ik het niet mee eens. Maar het geniale bij Lubach is wel inderdaad het programma zelf. Maar als je het echt gunt... vind ik ook iemand die uh, al uh, meer dan uh, 20 jaar... of uh, 15 jaar, 20 jaar op de buis... dat die hem ook verdient, vind ik zelf. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval uh, een paar nominaties verder hebben ze toch wel weer hun uh, programma geweest te promoten. En ook misschien weer, weer meer kijkers. Want het is op dit moment nog steeds op de buizen Expositie Robinson. Of uh, de beste zangers binnenkort weer. Maar uh, de ster bijvoorbeeld uh, naar uh, Wilfred Gené? Ja, nee, terecht. En uh, wat vind je ervan? Ik vind de... het, een, ik vind het een, ja, een matige man. Ja, ik, ja. Vind, ik vind hem op zich wel grappig, maar hij is een, een beetje irritant. Ja. Maar uh, een wijs, onwijs goede presentator. Ja, en ja, ik had hem daarin... had ik hem weer aan boven van Erfendorms gegund. En weet je waarom? Hij heeft echt hele goede programma's gemaakt de afgelopen jaar. En ook de vervanger van Humberto Tan... tijdens de zomereditie van RTL Late Night. En de, ik vond hij, hem echt opkomming de afgelopen seizoen op televisie. Ja? Ja, echt waar. En ook hele mooie programma's. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat boom hem niet heeft gewonnen. En ik had het hem ook echt gegund... En Lubach zat er ook naast, hè? Met die sterren. Ja, die had hem ook niet nee. nee. En Eva Jinnik? Terecht. Ja, terecht. Ja, ja, de, ja. De, de, de koning van de late night uh, televisie. Ja, terecht. Ja. Ja. Alles is bij jou terecht. Die, Heb jij nog nee, nee, ja, andere informatie? Nee, maar die werd. Uh, nee, nou, die wordt gewoon. Die wordt steeds beter. En de stuiver? Die is naar. Uh, Brugklas gegaan. Ja, kijk. Dat, niet. dat, nee, dat is een soort Spanga's-achtige televisieprogramma. Spanga's heeft natuurlijk al eerder gewoon die gouden stuiver. Maar, uh, maar uh, ja, dat, uh, ik, ik vind uh, Brugklas... Ik, ik zeg eerlijk, ik kijk af en toe nog wel kinderfilms. Om gewoon voor veel. En uh, Brugklas gaat ook een film krijgen binnenkort. En nou, dan heb je niet genoeg te doen als je dat... In de ochtend, als je zit te zeppen, je weet het wel, wakker worden. Nee, nee En, en nee. jij nee. pakt van tegen je vlogkamer en je gaat vloggen natuurlijk. Ja. Ik uh, nee. ga seppen op de televisie. En dan kom ik Brugklas tegen. Oh. En ik vind dat In principe vind ik het wel terecht. Want ik kijk zoveel kinderen. Maar... Ik vind het wel jammer dat het programma over kinderen met kanker niet heeft, heeft gewonnen. Ja, maar dat dat heeft na, daar heeft niet, hebben niet zoveel mensen naar gekeken, hoor. Dat, denk ik, dat is ook wel waar. Maar ze hebben wel een opening gemaakt om met kinderen erover te ja, kunnen praten. Maar zo'n programma moet ook de tijd krijgen, hoor. Ja, zeker. zeker. Maar het heeft nu uh, misschien een half jaar gedraaid op de tv. Ja. No. Ja, mensen zijn er nog niet aan gewend. Mensen kennen, eh, niemand kent het. Nee. Nee, niemand kent het. Dat is wel jammer. Want het is wel echt goed voor kinderen om over te kunnen praten. Hè? Ja, het is... Uh, sorry hoor. <laughs> nee, ja, weet je. Maar ik denk dat zo'n zo programma, dat komt er nog wel. En dan goed. Ja, ja, ja. Nou, verder is er natuurlijk ook uh, meer natuurlijk uh, daar. Want uh, je had ook natuurlijk uh, Beste Actrice. Dat is naar Angela Schijf gegaan. Zeer terecht. Ja, leuk. Ja, alleen ik vond het jammer dat, uh, dat uh, Ludo uh, niet heeft gewonnen. Ja, vind je het jammer? Ja, ik vind het wel jammer. Of Ludo. Uh, Erik de Vogel. Die uh, is natuurlijk acteur bij Goede Tijden. Ik vind het echt jammer. Want uh, ja, want um, uh, Dr. Tines, hè Ja, die heeft hem gewonnen, toch? Nee, ook niet. Nee, nee, nee Die nee. heeft hem ook weer gewonnen dan? Uh, hoe heet hij? Um, Jeroen van Koningsbrugge. Ja, dat is maar, toch leuk? Het is hartstikke leuk. Maar hij is niet echt een acteur, hè? Nou. Uh, ook. Hij is echt alles. Hij is allround. Maar afgelopen jaar heeft hij al heel veel gewonnen. Dus ik had hem twee... Dr. Tines of Ludo. Ik vond hem in... Ik vond hem uh, in Smeer is goed. Ja? Ja. ja? Nou ja, hebben we in ieder geval alle categorieën gehad. En binnenkort zijn de radioringen er weer. Hè? Dus daar gaan we het zeker ook nog even over hebben. Zijn wij al genomineerd? Wij? Ja, we zijn genomineerd. Oh, nou, ja. top. Ja. We, we ja, vonden het misschien uh, wel leuk om ons te laten nomineren... voor uh, lokale Omroep Awards. Dus, uh, ja, wie weet. dat is wel leuk. Ja, weet je, ik heb, ooit, ik heb uh, vorig jaar een interview gehad met... Uh, of dit jaar was dat. Maar in het begin van het jaar. Met, uh, met Emu Ratelband. En uh, de collega's wilden die insturen. Uh, in maar ik ben het helemaal vergeten. En we hebben het gewoon niet gedaan. Nou lekker dan. Nou, ja. Volgende keer beter. En uh, we gaan er gewoon uh, lekker voor. En uh, we hopen met uh, hele leuke nieuwe items te komen natuurlijk. En ook heel veel andere leuke dingen. Toch? Zeker weten. We gaan luisteren naar Arjen Oosterom met uh, pure verlangen. We hebben nu genoeg gekletst. Een warme zomeravond, verdwaald van verlangen, leef ik in onzekerheid. Een gevecht van gevoelens, ik heb zoveel vragen, de weg ben ik even kwijt. Je hebt me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 dat is wat me motiveert Het tot team geluk is wat ik nooit meer kwijt wil blij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 Me dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij Alsof we zweven door de lucht Dromen dans op wolken Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland Vergeet de wereld als je danst met mij dan jij met mij, dan dansen wij ons samen blij Alsof we zweven de Nosso. Nossa! Na balada A galera começou a dançar E faço a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, Nossa, nossa, assim você me mata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 En daarna kwam de kans op. En toen kwam de kans op. En toen kwam de kans op. En toen kwam de kans op. En te kwam Ai, kans eu te pego kwam de kans op. En toen kwam de kans op. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ha! Ha! Uh! Quero ver a galera comigo, vai! Nossa, Nossa, aai, aai, aai, aai, aai, aai, aai, Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Viu delícia oh. Nossa Ai, se eu te pego Staan, maar kom dan in beweging Hier heb je van gedroomd Voel hoe je bloed weer stroomt Want je leven gaat opnieuw beginnen Dans op het ritme van je hart Op het ritme van je hart Laag, laag, laag, laag, laag, laag, laag, laag, laag, la, -a -a. laag, laag, la -a -a. laag, laag, laag. Volg je in de maat? Of dans je tegen draad? Het is altijd goed zolang het komt van binnen. Van dit is jouw moment, laat zien dat jij er bent.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 in My bones, oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Ik Laat dit naar huis toe gaan Word je voor je kop gestoten, heeft je vrouw me eens besloten De dung nou al maar iets toe te laten Want met hem viel wel te praten Stuit in de kroeg toch met een blonde Ja dat is heel zonde. Ga ja, kindje eentje Avel toe, toe Ik wil weer naar mijn moeder toe Toen had je hartje ingeen Maar als je dat dan doet Leef op te leven met stralen baby.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 You raise me up So I can stand the mountains You raise me up To walk on stormy seas I am strong When I am on your shoulders You raise me up More than I can be. Yeah, you raise me up to walk on stormy sea. Zo, u luistert nog steeds naar CFM uh, Muziek Boulevard. Uh, hier op uh, CFM Zandvoort, natuurlijk, 106.9 FM. Leuk dat u nog steeds luistert naar uh, de Muziek Boulevard. En uh, in de Muziek Boulevard uh, behandelen we natuurlijk allerlei, alles wat met muziek te maken heeft. En natuurlijk met de entertainment. En uh, ja, Tijme en ik hebben er nog de, dit laatste kwartier nog heel veel zin in om uh, gezellig radio met u te maken. Tweede en, en, en, interview. Ja, en we hebben een tweede interview, en en, interview. Uh, met uh, Dion. Goedenavond, Dion. Middag nog. Goedenavond. Ja, het is nog net ja, middag. middag. Ja, kwartiertje. Ik Een Dat kwartiertje. Hey uh, Dion, hoe lang uh, ben je al bezig met uh, muziek? Ja, uh, uh, ja muziek. Uh, nou, dat, dat, dat is al. Dat ik vond, uh, toen ik klein was, vond ik muziek al heel leuk. Maar niet dat ik dacht van god, ik, uh, ik ga podium op of zo. Dat, uh, dat niet. Nee, nee, nee. Maar nu wel? Ja, nu wel. Nu ben ik, uh, vier jaar ben ik, uh, ben ik met singeltjes aan het maken en sta ik op de punes. Gezellig. Ja, dat is, uh, dat is, ja, dat is wel heel ja, leuk. En wat voor zanger ben je? Wat, wat, wat, wat voor zanger ben ik? En, uh, ja, wat voor zanger ben ik? Nee, nee, nee, nee, een Nederlandstalige euh, Nederlands zanger. En een beetje en feest? Je, ja, feest. Ja, zeker. Van alles. Van, van rustige muziek tot uptempo en tot feestmuziek en tot, uh, tot van alles. Tot van alles. En je hebt een nieuwe single uit? Ja, dat klopt. Vertel daar eens meer over. Hoe heet hij? Hoe is hij ontstaan? Uh, een nummer heet uh, Ben ik verliefd op jou? En ja, ik, ik heb uh, eerder twee singeltjes eerder gemaakt. Uh, met uh, met Henny Zijssel, dat is mijn uh, tekstschrijver en uh, begeleider, zeg maar, zoiets. Ja. Toen uh, zat ik dus bij hem aan, aan tafel en dus toen zeg ik... Uh, hij zegt, god, we moeten eigenlijk weer een nieuw nummer maken. Ik zeg, ja, ik zei, dat vind ik ook. <laughs> hij zegt, uh, maar ja, hij zei, wat, wat wil je het eigenlijk over hebben? Ik zei, ja, wat wil ik het over hebben? Ik zeg, ik wil graag een, uh, een liedje met een uptempotje erin, en uh, wat lekker in de gehoor ligt en wat bij mijn leeftijd past. Ja. En als er geen idee, dat uh, ga ik regelen en toen, kwam, uh, toen kwam dit liedje eruit en ik vind het zelf een uh, hartstikke leuk nummertje. Ja, maar super. Hé, hey, Henny kennen we natuurlijk uh, ook van bloed, zweet en tranen, toch? Ja, ja, klopt. En als ze uh, ook een tekst schrijven van André Hazes. Ja, klopt. Meerdere singeltjes, ja. Ja, helemaal dat komt leuk. Hier, dacht ik. Ben je er een beetje trots ja. op dat hij dan ook voor jou heeft geschreven nu? Ja, ja, ik, ik, ja, ja, ja, ik ben er natuurlijk wel trots op, ja. Ja, en, heel, en vooral heel erg dankbaar dat hij mij, uh, mij, uh, ja, mij uh, opbeurde, zeg maar. Ja. hey ik denk dat we er gewoon lekker naar gaan luisteren. Ja, zeg maar goed. En ik zou zeggen, ja, kondig hem aan. Nou, dit is mijn nieuwe single. Ben ik lief voor jou. Hé, hey, dankjewel, hè. Ja, is goed, hoor. Hoi, hoi. Ik sta op en doe mijn ding. Gewoon zoals iedere dag Ik voel me toch. maar het valt me op Dat ik alles doe met een lach Ben ik verliefd op jou, maar hoe ga ik dit doen? Gewoon zeggen dat ik van jou En geef je dan mijn zoen. Heb ik de moed, doe ik het goed Wordt dit vandaag mijn dag Want als je naar me kijkt Raak ik iedere keer van slag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 Naar me Laat haar blik me weten, dat het tijd is om te dezen. Om iedere dag dichterbij Hoef niets te verzinnen, maar om zomaar te beginnen had te zeggen, wat ze doet met mij ben ik geliefd op aan ga ik dit doen? Ben ik verliefd op jou, maar hoe ga ik dit doen? Ik wil zeggen dat ik van je hou en geef je dan een zoen Heb ik de moed, doe ik het goed voor dit vandaag mijn dag Want als je naar me kijkt, raak ik iedere keer van slag Ben ik verliefd op jou, ben ik verliefd op jou Dion, ben ik verliefd op jou hier op ZFM's Zandvoort zijn. Nieuwe Zingland, je wilt hem downloaden, ga dan naar Spotify of zo. En zoek, uh, zoek dan op Dion. Komt helemaal goed. Hier op ZFM komt het ook altijd weer goed natuurlijk. We gaan langzaam meer naar de knusje dagen. Het, uh, het begint langzaam weer koud te worden. Het is een heel mooi weekend geweest en de uh, komende dagen zal het een beetje wisselvallig zijn. Maar... Hey. Uh, hartstikke leuk. En die, uh, ja, en die timer heeft er ook zo zin in met zijn ben ik verliefd op jou. Nou, ik weet wel op je verliefd is. Ik ga het niet zeggen. Niet. Maar, <laughs> uh, maar oké, okay, u luistert nog steeds naar de Boulevard De laatste vijf minuutjes. Dat weet minuutjes. je niet, dat weet je niet. En, uh, ja, zullen we, even, uh, we gaan gewoon lekker afsluiten. Pioow. Met een uh, leuke plaat, natuurlijk. Ja? ja. En uh -huh. volgende week hebben we weer twee leuke mensen in de uitzending. We bellen met René Becker. En René Becker heeft ook weer een leuk singeltje uitgebracht. En om niet te vergeten, ja ja, we gaan weer bellen naar Friesland. Nou, Lietse Hille heb jij die ooit ook een meegemaakt, Huilt Radio Timer? Volgens mij één keer, maar heeft ja, hij uh, alweer een nieuw nummer? Hij heeft weer een nieuw nummer. En Leuk. dan weet je hoe die heet? Nou? Ik lach me de ballen uit mijn broek. Nou, ik hoop dat hij uh, <laughs> veel lol heeft. Aan... Oh, wat, hij lag zo'n bal uit de broek. Nou, dan hebben we weer leuke vragen voor. Dat gaan we zien. Dat gaan we gewoon zien. Hoort, zegt het woord. In ieder geval, dit was uh, CFM uh, De Muziek Boulevard. Hier op uh, de dinsdagavond uh, live. En uh, we willen u weer bedanken voor het luisteren. En, um, maar uh, voordat we gaan beginnen. Wat ben je nou weer aan het doen? Sinterklaas. De hele tijd. Wat heb, wat heb jij nou... Wat, wat, wat, doe je, wat doe je nou? Start dan start nou die tune in. Oh. Ja, maar... uh, het einde is weer maar rommelig hoor. Ik, Jammer. Ja, ik, ik, we maar... begonnen voort, voortvarend. In ieder geval. Daar gaan we weer. We willen u weer bedanken voor het luisteren. En ik zeg tot volgende week. Tot volgende week. Met Lice dit is René Becker in de uitzending. De vaste items. En nog heel veel meer. Het is je verjaardagsfeest, het is een knalpartij. En onze grote vriend Timer, die pakt zijn jas al en is weg als sjoef sjoef. Het is je verjaardagsfeest, het was een reuze bal. Nee, het was uw verjaardagsfeest niet, maar wel ons feestje. Dit is het einde Dat doet de deur dicht Daar zijn geen woorden voor Ja dat is het Hier van volgende week, zelfde tijd, zelfde zender Ja dat is tralalalalala Dit is het einde In ieder geval tot volgende week. We zijn er weer natuurlijk de komende dinsdag uh, vanaf 4 uh, uur tot 6 uur. De afsluiter van uw middag dan. Wilt u input in het programma? Redactiefzfmzandvoort.nl Of toch wel? 拜拜,对对,拜拜。<Bye>